60 landen hebben afgesproken om vanaf volgend jaar oceanen wereldwijd te beschermen. Over het verdrag wordt al 20 jaar gesproken, maar het duurde lang voor er een akkoord lag. Nederland heeft het verdrag niet ondertekend. De afspraken moeten onder meer overbevissing en diepzeemijnbouw tegengaan. In Rotterdam zijn vannacht 115 mensen betrapt op rijden onder invloed. Het grootste deel had te veel alcohol op. 18 mensen gebruikten een combinatie van alcohol en drugs.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 We zijn er weer met het tweede uur. Buiten gaat de zon een beetje schijnen. Je ziet al mensen op het terrasje. Dus het wordt weer prachtig mooi weer. Hoop ik. Um, want morgen is de markt. En dan moeten we toch lustig overheen kunnen. Het tweede uur. Wij gaan uh, luisteren naar Carina Veren Die uh, met de opening van het museum uh, aanwezig was. En uh, dat is opgenomen. En die gaan we zo uh, afspelen. Dan komt wethouder Bluis. Die gaat ons bijpraten over het GVVP. Net al een klein stukje aangestipt met uh, meneer Drommel. Uh, we gaan het een beetje hebben over hoe het nou loopt... en wat houdt het nou eigenlijk allemaal in zo'n plan. En als laatste, dat is wel heel bijzonder... Uh, Paul Boelens, die heeft meegedaan met uh, Van Hoek van Holland... zeilen naar uh, Den Helder. Ik ben zeer benieuwd hoe het verlopen is, hoe ze zich voorbereidt. En hij heeft natuurlijk ook geld opgehaald voor het goede doel. Maar eerst maar eens luisteren naar Carina en de opening van het museum.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 Mooi, want ik hoorde net een compliment voor jou. Foculine heeft plannen. Nou, die zijn net zo lang als 100 jaar. Zoveel ideeën heb jij. Ja, ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja want hierna weet ik het ook al. Echt? Oh, nou, daar gaan we ja. nog niet naar vragen, nee, ja, dat blijft niet, nog ja. een verrassing. Ja. ja.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 En van de, van de uh, collectie zoiets moois. Het, ja, nou. nou we zijn wel heel erg benieuwd hoe de mensen dadelijk gaan reageren. Ja, Want zeker? dadelijk gaan de deuren open. Ja, ja. Ik wil je heel veel plezier wensen ja, ook. Dank je. En uh, dank geniet je. ervan. Ja. En uh, nou, jullie mogen trots zijn op ja. dit. Ja, echt <laughs> waar. Ik vind het ook echt heel erg mooi. Ja. Nou, geniet ervan. Goedemorgen Zandvoort. Carina hey. live in Zandvoort. Nou, het is ontzettend druk al hier in de...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 Uh, en die heeft uh, allerlei foto's in uh, het boek geplakt. En uh, het was de bedoeling kennelijk. Ik denk dat het ook in een hotel gelegen heeft. Uh, dat uh, de mensen doorheen bladeren. Uh, Om iets uh, van zand voor uh, te ja, kunnen zien. toch, toch inderdaad uh, iets van zand voor. Nou en ja, zo kunnen we natuurlijk een keertje ook een mooie opname doen. Over al die mooie dingen die hier te zien zijn in die vitrines. Maar nu, voor nu, de, de theekam. En het boek van Bakels. En eh. Unieke, unieke dingen. En naast alle andere moois. Ja, zeker. Mooi hoor. Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Open de window, man. Let's do something. here. Let's go for it, Come on, Why not? <laughs> Let's do it. Come on, I'll be back in a second. Let's go for it. Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. In het tweede gedeelte van het tweede uur zit er <coughs> tegenover ons uh, wethouder Bluis. Goedemorgen. Goedemorgen, minister van der Veld. U heeft al een heel programma doorgelezen, zie ik. In het oud-programma. Het was, was trouwens mooi, hè? de Open Monumentendagen. was heel leuk. Ja. ja We zijn echt, echt goed geslaagd. Wat, wat, heeft, wat heeft u bezocht? Ik heb alles bezocht. Alles. De, de, natuurlijk de Aagatakerk, de, de, de, de, de Dorpskerk, maar ook natuurlijk het gebouw. De kroeg was open. Heel veel mensen gingen daar kijken, ondanks dat de opening is uitgesteld. Hebben heel veel mensen al kunnen zien dat het. Heel anders wordt, mooi wordt. En dat, dat vond ik heel fijn. Nou, wat, was, wat was de, de publieke reactie daarop? Om... Nou, ja, positief. Allemaal, allemaal positief oh. dat er eindelijk eens wat gebeurt aan dat, dat, dat pand. En uh, nou, het is voor de gemeente. Daar van. moet ik altijd wel een klein beetje om lachen. Want twaalf jaar geleden was u raadslid. en toen zat u in de verkiezingsdebat. Uh, met een hele mooie slide. De krocht gaat open. Ja, ja. Dus uh, waarschijnlijk krijgt u bij het volgende debat de felicitatie. Uh, omdat ja. het nou gelukt, gelukt is. Eindelijk. Maar, wat, wat is uh, eigenlijk. Uh, waarom wordt het uitgesteld? Uh, het is uit, uitgesteld. Uh, dat, dan moeten de financiën komen. En dan krijgen we discussies over... Ja, in, in welke mate gaan we het een lik verf geven of niet. Hè? Waarom is daar discussie over? Het is, ja, is om... de discussie over dat soort dingen. En het is cultuur. En cultuur stond natuurlijk niet zo hoog op de agenda bij ons. Dus die cultuurnota helpt er dan mee. Nou, en ik heb er als wethouder ook aangetrokken. Maar ook dit was een discussiepunt. Want het is aanzienlijk duurder geworden. Maar aan de andere kant... Als je kijkt naar zo'n pand is de totaliteit qua omvang... eigenlijk zijn alleen de muren blijven staan en alles is verder vernieuwd. Zelfs de dag is voor een deel vernieuwd. Dus eigenlijk denk je, ja, dat heeft wel ruim die 2 miljoen gekost. Maar dat zie je dan ook wel terug in het geheel, denk ik. En we kunnen weer 50 jaar verder. En we hebben voor Zandvoort, voor de toekomst... gewoon een mooie locatie voor de Zandvoorts en ook voor onze toeristen. Wat is uw visie eigenlijk voor de kroch? Hoe wilt u het invullen? Ja, met name ook uh, voor de verenigingen. Dat het laagdrempelig is voor verenigingen. En dat het ook gebruikt uh, door de week kan worden door de vereniging. Maar ook door de muziekschool en al dat soort partijen. Maar ook gewoon om echt een, een, een cultuurprogramma neer te zetten in de weekenden. En ik hoop dat er toch wel minstens uh, twintig keren in een weekend... allerlei dingen gaan gebeuren. En daar zit een heel team op die dat ook wil gaan doen. En dat hebben wij ook nodig. Want Zandvoort heeft gewoon, net zoals nou, het museum gisteren ook geopend... We hebben dat gewoon nodig. En het dorps, cultuur. we hebben toch wel veel cultuur. Ja, we hebben veel cultuur, maar we, we moeten het ook uh, bestendigen in de tijd. Nou, het museum gaat eraan bijdragen. gebouwde krocht gaat eraan bijdragen. Ja, en ik denk dat dat goed is. De uh, blauwe tram? De blauwe tram die gaat er ook aan bijdragen. Ik zei, van, ja, dan krijg je ook een soort van uh, het culturele hart van Santen in het centrum. Kijk, als we zorgen, en dan komen we goede tentoonstellingen ook bijvoorbeeld... En als we daar ook voor zorgen, daar zit ik erover over na te denken... hoe we de zandwoord dus ook daar meer naar krijgen... dus wie weet moeten we wel met kortingskaarten gaan werken. Dat, stel dat elke zandwoord er één keer per jaar of twee keer per jaar... naar het museum gaat en, en, en daar ook gewoon gezellig en daar is... dan, nou, dan, dan, dan heb je ook al een mooie basis nee. uh, om het verder uit te stralen. Dus dat moeten we gaan... Uh, dat is de regel. In plaats van achter het internet zitten de hele dag gewoon... eruit en op pad en met elkaar in gesprek. Ja. Goed, de kroch, dat gaan we in januari uh, bekijken. Ja. Heeft u de evenementenvergunning al verlengd? Ik, ik ga niet over vergunningen. Gelukkig. Ik ben niet van de regels. Dat ik zag even. hem in de krant staan voor 4 oktober. Oké. Okay, okay. ja, ja, ja. Goed. Um, opening van het museum. Ja. U was gisteren bij uh, het museum. Daar is een hoop uh, over gesproken uh, van, van... moet het nou wel, moet het nou niet. Uiteindelijk uh, is het doorgegaan. Um, hoe ziet het er nu uit? Ja, het ziet er fantastisch uit. Het was natuurlijk al een fantastische locatie. Maar het bestuur en al die vrijwilligers hebben afgelopen twee maanden echt het hele pand geschilderd en gedaan. En, en, en ook meteen goede tentoonstellingen neergezet. Ze werken al samen met het uh, Amsterdamse Museum. De geschiedenis wordt weer getoond. Uh, maar er komen ook gewoon stukken uit het Amsterdamse Museum. Van Jozef Israël gewoon stukken. Dus, dat, dus het staat echt kwalitatief. Wordt het ook goed en dat gaat ook publiek trekken en dat is hartstikke mooi. Nu uh, werden er ook wel tentoonstellingen in het oude museum gehouden. En uh, belangstelling daar is, is over te spreken. Verwacht Beleef Zandvoort dat dat nu met dit soort uh, bekende schilderijen drukker gaat worden? Ja, nou, dat is niet. Dan maak je een vraag, Beleef Zandvoort is, is voor het oude oh, ja, ja, ja. Dit is voor het bestuur van het museum. Ja, het bestuur ja, van het nee, museum. Dat, Kijk, als jij uitstraalt dat je samenwerkt met andere musea, zoals het Amsterdam Museum, en daar hangen gewoon topstukken. En ook trouwens andere musea's zien het, dat dat werkt en het loopt. En die promotie gaat nu op gang komen. Maar ja, mensen gaan ook graag naar het Rijksmuseum... omdat daar stukken hangen die een bepaald, toch een bepaalde uitstraling hebben. Nou, dat kan dit museum ook, omdat dit museum daar ook geschikt voor is. Nou, En dat, dat gaat groeien. En dat, dat is wat we wel verwachten. Plus de mogelijkheid... Om daar hè? Er zit een hele mooie film in. Er zijn nog wat meer zalen. Er zit ook een leuke horeca in. Dus je kan ook de zakelijke markt kunnen we echt dingen gaan doen... wat gewoon in het oude museum niet kon. Nou ja, dat, um, in het begin van het hdmz werd het ook wel gebruikt. Er werden kamers uh, voor seminars gebruikt, de horeca werd gebruikt. En dat ging dus een beetje ter ziele... Dus wel weer het idee dat dat terugkomt? Ja, zeker. Nou, die hadden natuurlijk ook de wind niet in de zeilen. Want uh, uiteindelijk ze moesten dicht met, met corona gingen ze dicht met corona. Ze hadden problemen om toch uh, de exploitatie met de groep te doen. Wisselende uh, directeuren, wat twee of drie keer geweest. En hier zit gewoon echt een heel goed stevig bestuur op. Met ja, vrijwilligers, alle... nieuwe ja, en oude. Dus... Het was natuurlijk wel jammer dat het zo uh, te ziel gegaan is. Want de mensen deden toen ook al stinkend de beste Zeker. Ze zeker, het maar het kwam niet van, van de grond. Van de grond. Nou, jij ben benieuwd. Um, topstuk gezien, die, uh, die schilderijen. Uh, is het verdeeld over alle kamers? Of zijn ja, er nog dus, kamers... Dus, uh, ja, dus, dus daar zit de geschiedenis van Zandvoort. nadrukkelijk uit in de grote zaal. Dan heb je de zaal waar, waar, waar die, die, die, die film over oud Zandvoort... Tot, de, tot en met de Tweede Wereldoorlog... Is dat de oude film of is dat alweer de nieuwe nee, film? Nee, dat is de bestaande film. Maar okay. die is echt, echt, ja, is leuk, echt fantastisch. Ja, ja. En daarnaast is de, de andere zaal is ingericht. Want we willen, ze willen ook vooral de, de verhalen van Zandvoort vertellen... Met het, de historie van onze voetbalclubs. Dus TZB, Zandvoort, Meeuwen. En daar is ook een hele zaal. En dat is ingericht door, eigenlijk door dus de mensen van, van, van de voetbalclubs die dat opzetten. En de bedoeling is ook dat we dat soort tentoonstellingen gaan, meer gaan doen. En dus eigenlijk de verhalen vertellen van het verleden. Dus we dus okay. worden ook uitgenodigd dat hierna weer een andere tentoonstelling komt. U bent uh, lid geweest van TCSB, neem ik aan. Ja, ik zeker Hoe lang heb u gevoetbald? Uh, ik heb een jaartje of zes gevoetbald. <laughs> Gaan we met de lip? Uh, nee, ik niet, niet met de lip. Nee. Maar de lip was wel scheidsrechter. Nee. Ja, daarom. Ja, daarom ja. Goed, um, nou ja, het museum uh, geopend. Vanmiddag open dag. Mensen kunnen kijken van twee uh, tot vier. Ga er zeker even heen, ja. omdat het gewoon leuk is. Leuk, mooi. Um, de krocht hebben we besproken. Dus we komen zelf al bij uh, het GVVP. ja. Wat is een GVVP? Dus het is een gemeentelijke verkeersvervoersplan. Dat is dus eigenlijk het plan, de visie voor de komende jaren. Tot rond, 2040 staat dat. Ja, rond onze wegenstructuur. Maar niet alleen wegen, maar ook fietsen, voetgangers. En hoe zich dat tot elkaar verhoudt. En wat er de komende jaren verder mee moet. Het gaat vooral over... We willen veilig. We willen doorstroming. Dus bereikbaarheid en leefbaarheid van de wijken. Ja. Nou, dat is in deze nota... Uh, verder weggezet... met een breed programma. En uh, het loopt wel heel lang al... want in 2020... Hè, want er is wat discussie... is er wel voldoende participatie geweest. Ja, in 2020 zijn alle bewoners... is opgehaald... van hoe zij keken naar het vervoer. Zowel van de fiets... het openbaar vervoer... Uh, Voetgangers, auto's en daar is een, zijn kansen, zijn kaarten uitgekomen met, er zijn wel 700 reacties toen opgekomen. En per, nou, gezegd van bijvoorbeeld die wegen zijn onveilig op dit kruispunt of we hebben die ideeën. En dat is verzameld en dat is gebruikt eigenlijk om de basis neer te leggen van waar moeten we veiligheid, bereikbaarheid, nee. leefbaarheid optimaliseren. Dan is het uh, toch opvallend dat tijdens de vergadering... Uh, 13 insprekers het hebben over niet participeren. Ja, dat uh, vind ik ook heel raar dat dat gebeurt. Maar aan de andere kant is het niet raar. Want uiteindelijk hebben een heleboel mensen daarna ook geparticipeerd. Want er waren 260 reacties op het definitieve plan. Die reacties... Het huidige plan, hè? Het huidige plan. Ja, dat de verdere uitwerking van, van, van wat er eerder in de participatie was nee. gehaald. En daar zaten al die reacties in. Dus ook de reacties dat men weer ging inspreken. Dus, dus ook die reacties, bijvoorbeeld hè, over de, de, de p de waren twintig mensen, hadden daarop gereageerd. Dus er de, de was dus al gereageerd. En daar hebben we ook weer op gezegd dat we dat gingen uitzoeken. Dus alleen, men is ongerust. En als men ongerust is, gaat men nog eens extra aangeven van wat er is. Maar het stond allemaal in de nota. Dus al die punten die nu weer werden aangehaald... er is ook een groep die voor 30 kilometer, meer strijd, ook vanwege leefbaarheid en geluid. Wat ik heel goed kan begrijpen. Nou, en de, deze groep die daar in de zuid woont, die zegt... ja, maar wij willen toch nog eens extra aandacht, terwijl het wel erin staat. Dus die participatie is prima geweest. En dit inspreken is ook onderdeel van de participatie. Is ook participatie. En dan is het aan de gemeenteraad om dat op te pakken en te komen. En zeggen, nou oké, okay, dat, dat betekent dat we toch nog eens daar en daar en daar... Nou, dus dat is er helemaal niks mis mee. Nou, daar ging het toch al aardig mis... Daar ging het mis, want het werd uh, uh, halverwege de discussie uh, werd het, uh, niet besluitrijp verklaard. Nou, ja, daar is dan de gemeenteraad ook weer over in discussie gegaan de afgelopen jaar. Um, uiteindelijk werd het niet beslissingsrijp gevonden. Uh, wat vond u van de discussie daarvoor? daarvoor ja, de, de discussie daarvoor ging uh, volgens mij ging de discussie vooral, Er waren wat partijen die zeiden er is onvoldoende participatie geweest. Nou, daar ben ik het echt niet mee eens. Want er is wel voldoende. Alleen als het op tafel ligt... dan heb je ook de verplichting als raad om daar wat mee te doen. En niet te zeggen, dit stuk is daarom niet beslisrijd. Nee, je kan ook zeggen... uit de participatie komt dat. Uh, daar gaat u dan mee aan de gang. We Wethouder, wij gaan dat abonneren. Wij gaan dat en dat doen. Ik had zelf al aangegeven over die, die route via de Shell. Jongens, dat is misschien wel een stap te ver. Laten we er naar kijken. Ik, er was ook al in stuk aangegeven... dat elke verdere uitwerking weer in de participatie gaat. Dan moet je ook durven te beslissen als gemeenteraad... om het dan een stap verder te brengen en aan te geven... waar, waar je dan in de verdere uitwerking andere dingen kan doen. En daar was het stuk eigenlijk ook op nou, bedoeld, Dat is dan niet begrepen. Dat hadden sommige partijen niet begrepen. Maar gelukkig tijdens de afgelopen raadsvergaderingen... is dat toch weer rechtgetrokken in de zin... Van dat er nu wat, nog wat duidelijker is waar het aangepast moet worden. Dus we kunnen wel, wel, wel, wel weer verder. En dat is ook goed dat ja. we verder gaan. Want het zomaar terugtrekken. Want dan moet je het ook weer. 100, als je het namelijk terugtrekt, dan, is het, dan moet het ook weer 100% de participatie hebben. Nu gaan we het wel aanpassen. Dat gaan we ook delen weer. En dan kunnen er ook gewoon weer mensen in spreken. Want zo werkt het nou eenmaal. Er is ja. helemaal niks mis mee. Maar de raad moet dan wel zijn beslissingen nemen. En natuurlijk, als het stuk helemaal niet, niet juist is. Maar het voldoet aan het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord is duidelijk omschreven... we moeten wat aan de bereikbaar, bereikbaarheid doen. De leef, leefbaarheid, de doorstroming, uh, al dat soort dingen. Dus ja, ja, Er staat, uh, er staat genoeg over in. Ja. Uh, we hebben het net al even gehad over die pleinen. Uh, uh, die die uh, leefbaarheid in het centrum. Ja, ja, ja. ja uh, want in het centrum ja. Ja, is doorstroming. Bijvoorbeeld uh, het voetgangersverkeer. Ook in het centrum kan veel beter het voetgangersverkeer. Van bijvoorbeeld Pede Zuid. Naar, naar het strand. Dat kan ook veel beter. fietsen Doorstromen van fietsen. Als je in Zandvoort binnenkomt... dan wil je ergens heen fietsen. Maar dat is, is echt niet zo duidelijk. En ja, veilig. Dat, dus dat kan allemaal beter. Dan kom ik even terug op die fietspaden. Want er is natuurlijk die, die boulevard is vernieuwd. En uh, je wordt een beetje doodgefietst... door fietsers die op het trottoir zitten. En daar had je dus makkelijk twee fietspaden kunnen maken... als je de weg iets breder had gemaakt. Ja. Wordt dat hier ook in besproken nog? Uh, de fietsroutes worden zeker, nee. zeker, zeker meegenomen. Maar het is wel zo dat we vanwege veiligheid... in dit stuk wel meer inspelen op 30 kilometer. En als je 30 kilometer goed inricht... kan je daar zowel met de fiets en de auto... moet je daar goed op kunnen bewegen. En dat zie je ook terug in Zandvoort. Want op vele plekken is dat al zo. Hè? En dat gaat best goed. Dus, dus, dus ja, er zijn stukken waar je, gewoon, waar je gewoon niet harder kan rijden. Nee, nee daarom. Kijk, dus waar een gescheiden uh, fietspad is... daar kan je over het algemeen ook nog 50 rijden. Daar waar geen gescheiden fietspaden zijn... Ik dat niet doen. Kan je, dan of de weg moet heel breed zijn... Maar, maar als die heel breed is, maak je een gescheiden fietspad. Dus, nou, Stanford heeft heel veel van die wegen. De hoge weg is zo'n voorbeeld. Is officieel nog 50... Maar als je daar rijdt, want wij doen ook verkeersmetingen... komen we niet harder als gemiddeld 35. En als je daar rijdt en dan rijdt links een fietser... dan hou je meteen in. Nee. Want die, die suggestiestroken van die fiets geven dat al aan. Dus, dus wij denken wel dat die combinatie heel goed te maken is. Nou, ik denk is. dat het ook een aardige combinatie zou kunnen zijn... Alleen dan zal de, de rest van de, zal de raad daarmee moeten... Ja, ja, ja, ja, ja, en eigenlijk moet de raad daar ook durven keuzes dan in te maken. En dat, dat was ook de bedoeling... dat op hoofdlijnen die keuzes zouden worden gemaakt... en daarna de uitwerking kwam. Maar en dan uit... kun je ook bij je verdere... Hè, we zijn met allemaal wegen en stratenpleinen bezig om dat te verbeteren... dan heb je wel zo'n zo doken nodig. Dus de bedoeling nou, dan nog... nogmaals, ja. dan is dat waarschijnlijk... door een aantal uh, raadsleden niet goed begrepen... want uh, ze gingen erin als zijn de het stuk moet weg... Terwijl uh, u als uh, uh, portefeuillehouder toch duidelijk hebt gezegd... Ja. Ik, ik wil hier best een en ander aanpassen. Ja, ja, ja, zeker. Maar uiteindelijk is het nu wel door de gemeenteraad... Ja, ja, ja, ja, dat ja, met weer verder ja. mee kan. Dus we gaan gewoon nu weer uh, verder. En ik hoop eigenlijk nog wel uh, voor uh, in het begin van het jaar... met een nieuw stuk te komen. Dat, dat ga ik wel nou, ja. kijken. En ik ga ook nog in gesprek uh, met, met, met, met, met, uh, misschien wel met de raad... misschien ga ik nog wel een sessie beleggen... om nog eens uit te leggen en nog eens te vragen... hoe zit, hoe zit dat nou precies? Kijk de partijen die, die tegengestemd hebben... omdat er helemaal geen participatie heb, heeft plaatsgevonden. Want dat, dat was de reden bij een paar partijen. Ja, dat, daar ben ik het niet mee eens. Daar hoef ik niet over in het gesprek. Maar bijvoorbeeld d 60 had aangegeven... van ja, er zijn 15 punten niet goed. Uh, ik las nu in de krant dat er nog 13 moeten... nog niet duidelijk zijn. Nou, die nodig ik gewoon uit van... Ja, om dat uh, nog eens aan mij uit te leggen. Want... Dat was het vervelende natuurlijk van die commissievergadering. Ja. Die discussie kwam niet. De discussie ging eigenlijk over dat er een paar partijen de participatie niet goed vonden. En dat eigenlijk uh, P de Zuid de discussie was. Nou, nou heeft uh, D66 Michiel hemels toch weer gereageerd op die motie. Uh, het proces rond GVVP loopt niet goed. Deze, door deze motie wordt het plan niet beter. Ja, oké, okay. vervolgens... Dus ik heb hem nu uitgenodigd voor een gesprek. Want hij, hij heeft dus inhoudelijk commentaar, prima. Ja, ja. 13 punten nog, staat ook in stuk. Dus ja. ik, ik heb hem al aangesproken. Ik zeg, nou, dan gaan we daar eens een keer over hebben. En misschien moeten we dat dan ook nog maar met de raad daarover hebben. Ja, misschien is dat handig. Maar u bent al begonnen met verbouwen bij de Shell. Uh, nee, dat is gewoon... Ja, <lacht> dan dat, dat, dat, dat, krijg je dat, die discussie. Nee, dat, die weg, die... die, die, die uh, het uh, stuk tussen de Gerkenstraat, tussen de tolweg en de Shell, dat, moet, uh, dat wordt opnieuw best Dat is echt heel slecht, dat moet gedaan worden. En daarna het stuk tussen de Shell en de Retonde Nieuw Unicum. Nou, dan, als dat moet gebeuren, dat gaat gefaseerd. Dus we doen nu eerst dat stuk daartussen, want dan kan je namelijk, dat zie je nu ook, want nu kan je elkaar toch nog blijven passeren. Dat is gewoon te technisch slim om eerst dit stuk te doen ja. en daarna het andere stuk. En dus dat is de fasering. Maar oh, het is wel grappig. Dus ja, ik, de, de eerste ja, steek werd al. Ja, ja, ja, ik, de rotonde van Bluisjes in aanbouw. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> um, dat was toch een van de uh, grotere discussie-items. En uh, Ralf Enstra, CDA. Die kwam toen ook met ja, ja, dit en dat. En uh, een beetje richting tolweg. Is dat een, een alternatief? Ja, nou, kijk. Op, op dit moment is de tolweg. Hè, als je de borden volgt en je komt via de, de slaan onder de bomen binnen... staat daar aangegeven... u kunt naar Noord, u kunt naar het centrum... en naar pede Zuid. En dat is gewoon de route over de Tolweg. En, en ik zei... Ik, ik, ik heb deze portefeuille ook overgenomen... van een andere ja. En to, Ik zei toen al, jongens... ik heb toen ook al gezegd... laten we nou vooral die Tolweg eens goed bestuderen. Want dat is de route. Maar het, het grote probleem nu is... mensen hebben hun navigatie aanstaan... en als je staat... En mensen tikken dan zand voor het strand in. En wat geeft die navigatie dan aan? Ja. Die geeft, rijdt u maar rechtdoor over de Hoge Weg. Want dan komt u bij het strand. Of zelf bij het strand. En, komt niet bij. Dus, en dat, was, dat was dus het idee achter. achter als, als we nou zorgen dat als dat strandverkeer eraan komt. en al bij de Shell dat vanuit het bureau afslaat. en we zorgen dat dat ook gebeurt. dan hebben we dat zoekverkeer allemaal niet. Want de ene kant is er allerlei discussie in de Zuidbuurt. Of, mm. hè? Bij de, bij de Rode Straat. Uh, nee, niet ja. bij, bij de Tolweg enzovoort. En de Françoisstraat. Aan de andere kant zegt de, de, de parkbuurt. Hè, dat is bij de Oosterweg. Die, die zijn recent nog weer bij me geweest. dat ze nog steeds te veel zoekverkeer hebben. En dat, dat is de oplossing is, is hem natuurlijk. om die verkeerroutes te optimaliseren. Route, ja, ja. En ik, maar ik zie wel mogelijkheden. om deze bestaande route te optimaliseren. Dus uh, we komen er volgens mij wel uit. Nou, dat denk ik ook wel. Uh, um... Dus heel veel uh, tegen de rotonde bij de uh, Ja, maar ik snap, de ik snap dat ook en, wel. Dat snap ik, en, ik ook wel. Ja, ik snap hem wel. Maar een, ik snap ook, je moet ook dan willen luisteren... met elkaar in gesprek gaan... van waarom daarvoor gekozen ja, wordt. Goed. En dan kan je afwegen of het wel... Ik, ik zei, van dit is ook wel een hele dure oplossing. Ik zeg maar, voor optimaliseren we de tolweg De tolweg is een, een stuk goedkoper. Ja, nou ja, oké, okay, daar zit ook wel een probleem. Want de tolweg kan je nu elkaar niet passeren. Dus dan zullen de auto's weg moeten krijgen. Nee, daar... we, we doen dat dus al, al tientallen jaren. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar we hebben wel heel veel zoekverkeer in het centrum. Dat klopt. En, en da daar wil willen we toch wel wat, uh, wat mee doen. Nou ja, dat begint inderdaad bij zo'n bord hier zo. En uh, we hebben het er al eens over gehad. Uh, uh, een, een bord bij, uh, bij de parochie van de kerk van uh, vol linksaf naar -Zuid. Ja. ja, ja. En het bleek van de week wel, uh, er stond geen bord... maar iedere toerist die stond bij uh, de verkeersregelaar ja, de Toorbeckenstraat. Ja, ja, ja. En die ging zoeken. Ja, ja en dat kom dat, dat, je maar kent. Je kan het ook optimaliseren op een andere manier. Dus ook via de nee, doorweg okay. moet het... Maar we gaan dat gesprek voeren. Wat is het vervolgplan van het GVVP? Ja, dat, dat, dat, dat we dus uh, die, mo die, die, die motie gaan verwerken. Uh, no, denk nog wel, misschien nog wel ze met elkaar in gesprek gaan... Uh, uh, dan krijg je een aangepast stuk. En dat gaat eigenlijk naar de gemeenteraad. En uh, nou, dan hoop ik ergens toch nog uh, voor het eind uh, van, van, de de, van deze periode. Dus of in januari, in februari. Dat dat stuk aangenomen wordt als een uh, omhooglijnen okay. kaderstellend stuk. Oké, okay, kortom wordt ze volgt. Ja. Wethouder Bluis, dank voor uw toelichting. En uh, tot vanmiddag bij een culturele bijeenkomst. Wie weet. Wie weet. Oké. Okay, Dankjewel. Hoi. Muziekje, even, want de wethouder wil heel graag en heel kort nog wat vertellen over de verhuizing van de Oekraïne. Gaat alles weg naar achteren toe? Nou, ik kijk in principe zijn we al twee jaar op zoek naar een alternatieve locatie voor de, de, de opvang. Omdat wij willen graag en dat wil de gemeenteraad ook zo snel mogelijk bouwen. Bouwen, omdat er dan een heleboel woningen bij komen. Uh, nou, dus we hebben allerlei onderzoeken gedaan en op dit moment. Uh, is het idee om toch uh, die opvang uh, aan het eind bij de Keesomstraat, bij de Volkstuinvereniging, daar dus de verplaatsing van de Oekraïners naartoe te regelen? En ook nog te kijken of er wat, wat extra bij kan voor jonge want we willen dus flexwoningen gaan neerzetten. En, uh, nou, we gaan. Dat is het idee. En we gaan dus nu eerst in gesprek we hebben met, met de bewoners in de omgeving en, en, de, en degenen die er omheen uh, hun bedrijf hebben. En. Ja, dan gaan we kijken van hoe we daar het beste invulling aan kunnen geven. En het probleem is dat we echt... We hebben echt gezocht ook naar andere locaties. Maar we kunnen ze niet vinden. Nee. En anders zullen we bijvoorbeeld dan een beroep moeten gaan doen op hotels. Ah, heel kostbaar. En, en waar, waar dan? In het centrum of in de omgeving? Ja. Dat, dat gaat ook niet Of lukken. ze daar wakker voor liggen, moet je ook nog maar wachten. En, en wij willen ook de, de, de, de onze rest van de woningbouw niet frustreren. Vandaar dat we echt de noodzaak zien om dat terrein bij de curry Nou ja, de Currydex is natuurlijk het, het terrein... waar uh, voorbestemd is om te bouwen. En uiteindelijk uh, er zat een termijn op het opvang van Oekraïners. Hoewel die mensen geen kant op kunnen natuurlijk. Nee, maar nee, nee. uiteindelijk moet je wel een oplossing Ja, zetten. maar we, we, we gaan wel nu, nu flexwoningen neerzetten. Dat is echt beter dan wat we nu hebben. En die blijf, de bedoeling is dat die echt tien jaar blijven staan. Dus En als zij eerder weggaan... is dat ook voor de opvang van eventueel voor, voor jongeren in okay. Zandvoort. Ja, gewoon dat we die capaciteit benutten. Dank voor deze toelichting. Wij moeten zo verder naar uh, meneer Boelens. Ja, doe maar een plaatje en dan gaan we verder. Bop bop bop bop bop Ja, dat was de wethouder die natuurlijk het een en ander ging toelichten over uh, allerlei onderwerpen. Als laatste uh, het GVVP, wat zichtbaar is op de website van de gemeente. Mocht je daar interesse in hebben, kijk daar eens in. Er staat echt wel een boel informatie in over uh, wat er eigenlijk in het dorp zou kunnen verbeteren. Wij proberen uh, contact te maken met uh, Paul Boerlens over het kitesurf van Hoek van Holland naar Den Helder. Dat lukt ons niet helemaal, dus we doen nog even een muziekje.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 Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Ja, helaas kunnen we geen contact krijgen met uh, Paul. En dat betekent dus dat wij het niet kunnen hebben over het kitesurfen van Hoek van Holland naar uh, Den Helder. Er is toch al een redelijk bedrag opgehaald aan, uh, aan, aan, aan geld voor het goede doel. En jammer dat we daar even niet even over kunnen spreken. Ik zoek even het bedrag op. Dat staat niet, uh, niet helemaal in de krant. Maar er was geloof ik 600 of 6000 nog wat. Dus er is best wel wat opgehaald. Helaas, misschien volgende week. Um, dit was Goedemorgen Zandvoort van 20 september 1925. Uh, het betrekt een beetje, maar ik hoop dat het morgen nog wel mooi weer is voor de markt. U allen een prettig weekend. Maya Klop heeft de muziek uitgezocht en deed ook de techniek. Hans Botman deed de redactie. Mijn naam is Ben Zonneveld. En ik wens jullie een prettig weekend. Tot volgende week. my heart's